Ik heb stippen en strepen op mijn rug. En ik ben supersnel. Oh yeah. S'avonds als het gaat, kun je mij horen. je het horen kwaken. Als je niet kan slapen, heb je weg. Want ik ben